Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Gooi je ramen elke dag even open. Dat is het advies van het kabinet. Ventilatie is een van de basismaatregelen geworden. Dat vertelt dimensionair premier Rutte. En dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca. En thuis betekent dat bijvoorbeeld zorgt ervoor dat er minimaal een kwartier per dag frisse lucht door het huis stroomt. De coronacijfers blijven op een hoog punt hangen nu volgens het kabinet. En daarom zijn er geen extra maatregelen nodig. Sinds vandaag vraagt het kabinet wel om zoveel mogelijk thuis te werken. Vandaag zijn er zo'n 9000 positieve tests gemeld volgens de missionair minister De Jonge. Dat is iets minder dan de afgelopen dagen. In de ziekenhuizen lopen de cijfers wel op. Daar liggen nu 361 coronapatiënten in totaal. In heel Limburg zakt het hoge water. In de hele provincie kan iedereen ook weer terug naar huis... Het is nog niet overal even makkelijk. In Oudbergen is de enige weg naar het dorp nog ondergelopen. En dus heeft het leger een pendeldienst opgezet. Je zit te wachten op de, de ballenwagen. Ik moet naar de tandarts om uh, vijf over half. We hebben het al vaker meegemaakt en dan is het gewoon af met de wagen op en neer. En dan uh, gewoon weer terug. Ga niet met de achtergebleven modder spelen, zegt de GGD. Nu het water zakt, blijft er veel rivierslip achter. Bijvoorbeeld in tuinen of speelplekken. Kinderen moeten niet met die slip spelen, omdat er allerlei zware metalen en olieën in kunnen zitten. En Emma heeft een primeur te pakken. De stad krijgt het eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld ter wereld. Het was nog niet zo makkelijk, vertelt een van de makers. Het is denk ik wel een van de pareltjes, omdat het uh, een uitdaging is die tot op heden nog niemand gelukt is. En op deze manier lossen we wel een heel groot milieuprobleem op. Want normaal is zo'n mat vol met chemische korrels van oude autobanden. Als deze grasmat na tien jaar versleten is, kan hij gewoon in de groenbak. Kijk, je moet niet denken dat het dan binnen een paar dagen weg is als hij in de grond komt. Dat heeft wel enkele maanden nodig. Maar je weet tenminste dat hij daar volledig biologisch kan worden afgebroken. Eigenlijk door bacteriën en schimmels. En de grasmat voetbalt volgens de makers net zo lekker als gewoon gras. Heb ik het weer nog? Zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan lokaal een klein buitje vallen. En het is 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Tussen Bresland-Dijk en Den Hoever. daardoor 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 my diet.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 Met 304 punten Het bergklassement wordt ook weer om aangevoerd Door Pocacar met 107 punten Tweede plek Hela Wout Poels Hij heeft lang het trui mogen dragen Maar er zijn geen punten meer te verdienen Dus daar is de zaak ook geschud Op negende plek vinden we trouwens ook nog wel even terug Balken Mollema Die afgelopen week toch keurig gepresteerd heeft Met een etappe overwinning.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 like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 Siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre, siempre mueve tu gotita. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a San Juan Ik unas canciones y siento ganas de irte a buscar. je weer. Ik hoor libreta weer. Ik razones, la hora Ik la fecha weer. dos corazones. je weer. Ik hoor je weer. Ik Ik hoor je me quedo contigo. ¿Y si yo vuelvo a... I'm oh. oh. oh.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 One is a lie I Sat around laughing Wash a laugh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 Ja, dat deed wel Nog steeds. Ze zijn ook heel brutaal, want ze grijpen zo je tas. Maakt echt niet uit. Blijkbaar kun je in Wijk aan Zee niet rustig een hapje eten door al die meeuwen. Ik ga het even testen en een patatje halen. Hey. Mag ik een patatje? Tuurlijk. Wilt u daar saus bij? Nee, dankje. Ik eh, liep over het strand en er waren mensen in de zee. En hun spullen, die lagen gewoon open. En er was een bakje met watermeloen. En daar hadden ze allemaal watermeloen uitgepikt. En eh, zakken chips waren opengescheurd. Dus ja, het klopt wel dat ze zo agressief zijn. Alsjeblieft. Awesome. Dankjewel.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 En als die er uiteindelijk allemaal niet op afkomen, hebben we gelukkig nog de rat. Die uiteindelijk ook wel een hapje lust. Dus uh, ja, zo is het uh, cirkeltje weer rond. Maar in ieder geval, uh, inderdaad, meeuwen, niet voeren. Ook niet uh, hier in Zandvoort.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 Laat mij voorlopig lekker, werken. Al het gezeur van gaat om. Kost mij. Kost Laat mij voorlopig lekker, werken. Al het gezeur van gaat om.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 Laat mij voorlopig lekker Bekeloos Al het gezeur van Gato Bekeloos Kos, bekeloos Jawel Berkeloos. Laat mij voorlopig lekker Bekeloos Al het gezeur van Gato Bekeloos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 In de jaren tachtig was de nederpop enorm populair. En zo ook het klein orkest, de cabaretgroep. met daarin Harry Jekkers. die ook de tekst van deze plaat die je net hoorde uit 83, werke, uh, koos werkeloos, moet ik zeggen. geschreven had uh, inderdaad. Uh. Leuke zingen om weer eens terug te horen op de radio. We gaan er nog eentje draaien tot aan het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog een uur lang. wordt op zaterdag, een zonnige zaterdagmiddag. We gaan eens even het water op met wind en zeilen. Alle viel naar het zuiden. Holland plakt in de Spaanse zon. Geen beweging te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. There are a along the song